In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het slechte weer. Zo gaan we de leren het zomercarnaval en het festival Amsterdam Live on Stage niet door. Ook het Milan Zomerfestival in Den Haag, Wijkje Rock in Zeeland en Welcome to the Future in het Twisken zijn afgelast. Dat geldt ook voor het scutje in Stavoren. In de Efteling is de nieuwste Baron 1898 stilgelegd vanwege de harde wind. Het zegt de pretpark tegen de Ronde-Brabant. De heeft 30 vluchten van deze bestemmingen geschrapt. De Turkse regering wil in delen van Noord-Syrië veilige zones instellen... waar Syrische vluchtelingen een veilige heen komen kunnen zoeken. Dat moet gebeuren als de islamitische staat uit dat gebied is verjaagd. Ankara komt met dit plan nadat de luchtmacht voor de tweede nacht... de vrijdheden van de IS in Syrië heeft De Daarom is een direct gevolg van de zelfmoordaanslag eerder deze week... in de Turkse stad Suruj. Daarom van we geen mensen om het leven. Met de Amerikaanse regering werden dus gisteren afspraken gemaakt... over een gezamenlijke bestrijding van IS in Syrië. In Roosendaal is een automobilist gisteravond twee keer opzettelijk over een fietser heen gereden. De fietser, een 27-jarige man, is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De 20-jarige automobilist reed na de aanrijding weg, maar werd 20 minuten later aangehouden. Aan het incident zou een verkeersruzie vooraf zijn gegaan. Het weer langs de westkust waait het dus stormachtig. In de loop van middag en avond verplaatst het onstermige weer zich naar de noordkust. Vanavond klaart het de westen op en loopt de wind af. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het verkeer heeft veel last van de harde wind. De A44 kan je daarom maar beter helemaal vermijden... tussen Amsterdam en Den Haag. Daar wordt niet alleen aan de weg gewerkt, maar daar liggen ook zoveel takken op de weg... dat de weg op verschillende plaatsen is afgesloten. Als je omrijdt over de A4 en je gaat richting Den Haag... dan kom je ook nog problemen tegen bij Roelevarensveen. Daar ligt een balk dwars over de weg. Er zijn twee rijstroken dicht en dat levert 4 kilometer file op. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk... 2 kilometer door een afgebroken tak. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer.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 Je leest in de kranten, is mis met de jeugd, zijn allemaal dozens, er is er niet een meer die deugt. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor een jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zon, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. mensen mee van trouwen aan, dan vraag ik verwonderd: wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid. Zond de raketten en de haal nog niet uit. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor rijd je Ik ben 17 jaar, ik hou van een zon Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Ik ben 17 jaar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 De. <laughs> Nederlandse zangeres. En ze is een van de populairste de Nederlandse zangeressen van de jaren 40 en 50. En Annie de Reuven ergt haar voorlichting voor muziek van moederskant. En al tijdens haar schooltijd begint ze met twee jongens het muzikale trio de Rhythm Aces. En daarna zingt ze bij de amateur big band de Blue Lowers. En ze maakte het nu bij de Ramblers. Dat was eind uh, 1934. En toen was ze bijna 18 jaar oud. De Reuven doet auditie voor Theo Theo Eudemaasman.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 Yeah.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 Kijk yeah. eens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 in de erwtensoep gedaan. De luitenant geaffecteerd zei: Wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haar Geef acht, rechts, rechter, kom dan lui. Wie tante deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de soep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan?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 Jij daar stond te wachten, het was al overwachten Hoe we beiden vrolijk lachten samen onder de moeders paraplu Je wangen waren nat en je haren was nat We trapten samen in een klas Je merkte het niet eens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 Gaan in een klas? Je merkte het niet eens dat dit moment het mooiste in je leven was.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 Mijn vrienden in het kroegje op de hoek Wat ben ik blij dat ik rondjes heb afgeslagen Na uren hangen daar is de avond zo Want wanneer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 Peace out.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 Je tulpen, jaazindenen en narcissen, ze komen vers van de peilingen glissen. Dan heb ik rozen die rooien en bellen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor gelovenden en ze zeggen ik heb je lief. Voor hen die er had beloofd en ook oh, de kleine vergeet mij. Niet. Op het plein voor het station daar ik klaar. Mijn vers van de veiling uit Dan heb ik rozen die rooien en winnen Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hoort Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet Voor hem die een halve en ook de kleine vergeet mij niet Lieve kind, tussen de bloemen, deed zijn hard zo te kloppen En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen zijn buurgeliefde liefde nog in verklaren Zij zocht mijn lief Waarom heb jij zo'n deze te zoek al lang een mond En wie ik mijn hart en zaken te mag Dus van toen af klinkt dat meitje Dit duetje iedere dag Het mooie tulpen hier Zitten en narcissen Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen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 Conny Fink met de oude gitarist.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 Verliefd van levenslust geweest Er waren zoveel mannen op de rij Ze draaiden om haar heen, het leven was een feest Maar het is al lang geweest, al lang voorbij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 I'm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 Als er in geen jaren daar was geweest Ze zongen het en gingen door de vloer